Daniel Medvedev heeft zich geplaatst voor de finale van de Joost Open. In drie sets zette de nummer twee van de wereld de Canadees Felix Auger-Aliassime opzij. Medvedev heeft zich met de overwinning geplaatst voor zijn derde Grand Slam finale. Op dit moment spelen Alexander Zverev en Novak Djokovic tegen elkaar. De winnaar van dat duel staat in de finale, finale tegen Medvedev. Het weer, de buien trekken weg. De temperatuur ligt vannacht rond de 15 graden. Morgen veel bewolking met af en toe wat buien. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Je prangt voor Toi aussi, je te détestes, I'm fine Sur les murs de photo Sans regret, sans mélo La porte est claquée front, to the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 We gaan naar Hier, ah, uh. ik ben met Joost, geen fles, geen kostschool. Nee. Draag die steks in mijn broek, geen sportschool nee. Ze geeft hoofd heel groot, geen koprol. Broekzak af, pikzakken zit op bomvol. Ik doe het even weer en niet voor de laatste keer. Nee. Het gaat veel te goed, pik, je kan niet haten meer. We doen het nu en maar we doen het later weer. Yes. Ik kan mijn money op je bossen, want ik maak het weer. Wow, jij wil mij er en ik weet je wil het wijt Nou, maar alleen voor die lifestyle, baby. Altijd als je mij plaat, alsof je haar.